12 uur. Het NOS-journaal. Marianne Kokkoek. Nederlandse duikers vermist in Duitsland. CDA schuift donder naar voren als kandidaat vicepresident Raad van State. En Nationale Ombudsman wil landelijk homopest meldpunt overnemen. Het weer volop zon bij temperaturen van 20 graden op de Wadden en een graad of 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. In een meer bij Koekshaven in Noord-Duitsland worden twee Nederlandse duikers vermist. De twee gingen gisteren met vier andere Nederlandse duikers te water. Vermoedelijk is er onder water een ongeluk gebeurd. Twee duikers moesten versneld naar boven en liepen daarbij zwaar inwendig letsel op. Twee andere bleven ongedeerd. De zoektocht naar de twee achtergebleven duikers wordt vandaag voortgezet. Het ongeluk gebeurde in de Kreidezee, Die is 60 meter diep. In het meer liggen voor duikers allerlei interessante objecten... zoals resten van gebouwen, scheepswrakken en een vliegtuig. Volgens de Duitse politie zijn de twee gewonde Nederlandse duikers buiten levensgevaar. Waar de groep vandaan komt, is nog niet bekend. Het CDA heeft voor het eerst minister Donner genoemd... als kandidaat voor de post van uh, vicepresident voor de Raad van State. Het CDA is in beeld om de opvolger van de PVDA, Chink Willink, te leveren. CDA-voorzitter Peter Schoof Donner gisteravond... in het radioprogramma Met het Oog op Morgen naar voren. Het is uh, niet, uh, he, in die zin niet publiek, want het is, die sollicitatieprocedure is niet publiek. Maar uh, wij vinden Piet Heindolder wel een hele goede kandidaat. De naam van Donder zingt al een tijdje rond in Den Haag. Hij zou een goede kans maken, maar critici vinden dat hij te zeer verbonden is met de actuele politiek. De Raad van State moet de regering advies geven over wetten en regels... en heeft een belangrijke taak bij conflicten op het gebied van bestuursrecht. De koningin is de voorzitter, maar de dagelijkse leiding ligt bij de vicepresident. Voor de derde keer binnen een korte tijd worden de Filipijnen getroffen door een orkaan. Nalgie raasde gisteren met hoge snelheid over het dichtbevolkte eiland Luzon... waar ook de hoofdstad Manila ligt. Correspondent Michel Maas, hoe erg is het land getroffen? Uh, nou, het is gelukkig iets minder erg dan de vorige keer... omdat de hoofdstad Manila deze keer niet onder water is gelopen. En dat was de afgelopen week wel het geval. Maar voor de rest van, de, van het eiland is het dramatisch. Want de, je zegt het al, ze hebben drie... ...van die orkanen achter elkaar gehad. En het uh, water, er is een hele hoop onder water gelopen. En dat water heeft geen tijd gehad om weg te stromen. Ook nu blijft het maar regenen. En het is zelfs uh, dubbel erg, omdat de autoriteiten ook nog dammen hebben moeten openzetten... ...omdat het water achter die dammen veel te hoog kwam. En dreigde de boel kapot te maken. Vorige week werden 2,5 miljoen mensen getroffen. Hoe is het met hen? Nou, met, er waren mensen die van plan waren om weer terug te gaan naar hun huizen. Er waren delen die alweer een beetje droog stonden. Maar die mensen hebben in alle hel hun huizen weer moeten verlaten. Ze zijn weer uh, op de vlucht geslagen, want het water kwam weer terug. En ja, die, uh, er zijn nu weer zo'n beetje 2 miljoen mensen volgens de autoriteiten getroffen uh, door de hoge waterstand. Er zitten ook nog mensen op daken van hun huizen. Er zijn hele delen, hele gebieden die onbereikbaar zijn geworden. En er zijn ook gebieden die al drie weken nu onbereikbaar zijn. Is er wel iets van hulp voor die mensen? Ja, er wordt wel zoveel mogelijk hulp uh, verleend. Er wordt met rubberbootjes geprobeerd om mensen van die daken af te halen. Maar de zware wind en de heftige regenval die maken dat natuurlijk erg moeilijk. Correspondent je dankjewel. De nationale ombudsman wil het landelijke homopest meldpunt overnemen van de G-krant. Dat zei ombudsman Brenningme, zojuist in het tv-programma. Even Jinek op zondag. Hoofddirecteur Krol van de G. krant stelde het meldpunt vorige week in... na berichten dat opnieuw een homostel is weggepest uit een woonwijk. De ombudsman wil gaan bemiddelen tussen de politie en homo's die een klacht indienen. Ik vind het heel fundamenteel dat, dat mensen ook het gevoel hebben... als je zo in de knal komt, euh, zoals meneer Krol zegt, een eenvoudige burenruzie... Nou ja, dat moet je vaak zelf uitzoeken. Maar hier is iets heel anders aan de hand dan euh, een eenvoudige burenruzie. Hier is iets waarvan we zeggen, in onze samenleving willen we dat niet. Nou, Daar is de politie voor en als de politie... De weg niet weten vinden om dat effectief te doen, dan kan ja. ik als ombudsman een beetje duwen en trekken. Dit is het NOS-journaal met Marianne Koekoek. Het Syrische leger heeft na wekenlange gevechten de stad Rastan weer in handen. In de westelijke stad houden veel gewapende tegenstanders en deserteurs zich schuil. Volgens het Syrische staatspersbureau heeft het leger een groot aantal van hen doodgeschoten. Ook zouden veel tegenstanders zijn gearresteerd en heeft het leger hun wapens ingenomen. Lokale activisten maken melding van zeker 130 doden. In totaal zijn er bij de opstand in Syrië al zeker 2700 mensen gedood door de troepen van president Assad. Oostenrijk probeert schoon schip te maken na aanhoudende onthullingen over corruptie in de politiek. Al maanden zijn er berichten over omkoping en een cultuur van vriendjespolitiek. Het parlement besloot dit weekend tot een groot onderzoek. En ook willen vooraanstaande Oostenrijkers deze maand een referendum afdwingen voor meer transparantie in de politiek. De zaak betreft vooral de regering van de vroegere bondskanselier Schussel, die van 2000 tot 2007 aan de macht was. Zeker vijf ministers worden genoemd in verband met dubieuze financiële transacties. Er zou onder meer smeergeld zijn aangenomen van de telecomsector... en bij de aanschaf van nieuwe politieradio's. Ook de huidige bondskanselier Feynman is in het nauw gekomen... omdat hij de spoorwegen zou hebben gedwongen te adverteren... in kranten die positief over hem schreven. In Indonesië heeft een antiterreureenheid Beni Asri aangehouden... een van de meest gezochte terreurverdachten van het land. De 26-jarige Beni Asri zou het brein zijn... achter de zelfmoordaanslag op een volle kerk in de Javaanse stad Solo. Daardoor raakte een week geleden 22 mensen gewond. De dader kwam om. Asri werd opgepakt in het huis van zijn ouders... in de Sumatraanse plaats Solok. Dan iets heel anders. De asperge is op de eerste plaats geëindigd bij de verkiezing van de lekkerste groente van Nederland. Die verkiezing werd georganiseerd door het Radio 1-programma Vroege Vogels en de Nederlandse Vegetariërsbond. Op internet werden ruim 300.000 stemmen uitgebracht. Na de asperge eindigde de Sperzieboon op de tweede plaats en witlof op nummer drie. Rabarber is de minst populaire groente. De verkiezing werd georganiseerd in het kader van de vegetarische restaurantweek die morgen begint. Sport. Straks om half 1 speelt de koploper in de eredivisie uit tegen de nummer 17, oftewel VVV AZ. Op papier moet dat geen probleem zijn voor de Alkmaarders. Maar, en die houtkamp in Venlo, ze hebben een zware reis achter de rug vanuit de Oekraïne. Denk je dat dat een rol gaat spelen? Ja, het was afgelopen donderdag uh, uh, de wedstrijd in Garkov en vrijdag terug. En toen kregen ze uh, maar kerosine tot aan de grens van Oekraïne. Uh, met heel veel moeite zijn ze toen via Bulgarije naar Nederland uh, gekomen, uh, de spelers van AZ. Ja, en dat was vrijdag en nu is het alweer zondagochtend. Het zijn natuurlijk topsporters, dus het mag geen probleem zijn. En als je kijkt naar de opstelling van AZ van Gert-Jan van Beek... Dan zie je ook gewoon de spelers die je normaal mag verwachten bij de toch wel verrassende nummer 1. Eén keer verloren in de competitie van FC Twente. En nu dus tegen VVV Venlo dat een tegenvallertje heeft. Omdat de vaste keeper eh, niet in het doel kan staan. Wilco de Vocht is zijn vervanger. Gentelaar is uh, licht geblesseerd. 36 jaar jong. Wilco de Vocht in het doel. De tweede reserve doelman vorig jaar van FC Twente moet nu dus AZ tegenhouden. En dat het hier kan spoken in Venlo. Dat weten Ajax en dat weten ook PSV. Want eerder dit seizoen werd het hier twee. 2 tegen Ajax en 3-3 tegen PSV. Dus hopelijk wordt het uh, bij de nummer voorlaatst. Want dat staat VVV tegen AZ. Een spectaculaire wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Andy. De Spaanse motocureur Dani Pedrosa heeft de grote prijs van Japan gewonnen. Hij finisht op het circuit van Motegi voor zijn landgenoot en regerend wereldkampioen Jorge Lorenzo. Klassementsleider Casey Stoner, teamgenoot van Pedrosa, werd derde. In de 125cc werd Jasper Iwema vrij 13e en pakte daarmee drie punten. Hij bracht een totaal op 16 en staat daarmee negentiende in de WK-stand. BMX'er Raymond van der Biezen is in het Amerikaanse Chola Vesta als tweede geëindigd in, in de laatste supercross om de wereldbeker van dit seizoen. Jelle van Gorkum, die vijfde werd, heeft door het bereiken van de finale een Olympische nominatie op zak. Dan nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Twee Nederlandse duikers vermist in Duitsland. Het CDA heeft voor het eerst minister Donner genoemd als kandidaat voor de post van vicepresident van de Raad van State. En de nationale ombudsman wil het landelijke meldpunt overnemen van de G-krant. Zometeen de perstribune van Omroep Max. ANWB-verkeersinformatie met twee files. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden staat er tussen knopend Everdingen en knopend Ouderijn... 6 kilometer file. En goed nieuws voor mensen die in Zeeland aan zee willen zijn... want uh, de Vlakentunnel is richting Vlissingen zojuist weer opengesteld. Op de A58 Bergen op zomer richting Vlissingen... staat nog wel tussen Rilland en Afrit-Ierseke een file van 6 kilometer.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 Klassiek geeft. Kijk voor meer informatie op radio4.nl slash klassiek geeft. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gestoenstentie. De haal gestoen hij hier over de sterkte. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de Perstribune van Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media sportweek. Het is een feestelijke dag vandaag, want onze grote broer, de televisie, bestaat 60 jaar. Op de kop af 60 jaar. En ons radiofeestje is dat dit programma, de Perstribune, aan de 50ste uitzending toe is. Maar ik geef toe, dat is een bescheiden jubileum in het zicht van wat de televisie overkomt. U hebt er al eerder over gehoord, over het feest bij de tv... bij de collega's van OVT. Dit uur gaan wij er ook niet zomaar aan, uh, aan voorbij. Gisteren sprak ik met de grande dame van de Nederlandse televisie... Mies Bouwman. Deze week kwam haar biografie uit. En samen met haar en haar man, televisieregisseur Leen Timp... kijken we naar de ontwikkeling van dit medium in zes decennia. En ik stelde vragen uit Mise en scène, die zij een halve eeuw geleden ook stelde aan haar gasten. Maar nu dus die vragen aan haar... Tussendoor een blik op de tv van de afgelopen week... met recensent Ron van Gouden, Ron En wat voor week was het? Govert, we hebben de afgelopen tijd wel heel erg veel teruggekeken... in het kader van, ja hoor, er is die weer, 60 jaar tv. Ik ben er inmiddels wel klaar mee. Nou ja, bijna. Want zometeen kijk ik nog heel even terug... Op het terugkijken. En na één uur, Ron, dank je. Na één uur een uh, sportieve kijk op de perstribune... Aan de hand van Henk Ten Katen, voetbaltrainer, oud-voetballer. En uh, onze verslaggever Jules van der Wart. Vliegende Kiep loopt ook weer ergens rond. Jules, waar ben je? Nou, ik sta zelfs in het uh, spelersham van RKC en ik kijk naar uh, grote posters van het kampioensfeest van vorig jaar toen zij promoveerden. En dit jaar doen ze het ook heel erg goed. Ze staan nog steeds in het linkerijtje, hebben gisteren weliswaar verloren met 3-0 van, uh, van de FC Utrecht uit. Maar uh, ze waren er boos om. Maar het gaat zo goed dat ik zo meteen met uh, Ruud Brood verder ga praten over uh, ja, wat er gisteren gebeurd is. En met hem de videoanalyse bekijken uh, hoe hij het team toch nog kan verbeteren. Dat zo meteen over uh, 20 minuten. Dat is goed. Twee uur tot twee uur tijd voor de perstribune van Max. Maar u mag altijd reageren als u dat wilt op onze uh, website. Het gastenboek www.deperstribune.nl Misbouwman Leen Timp, zij voor de schermen, hij daarachter. Samen goed voor 120 jaar televisie. op tafel bij Miss Bouwman en Leen Timp. Uh, Mies, ik mag Mies zeggen, met enige schroom moet ik eerlijk zeggen. <lacht> ja, nou lach je maar. Je bent wel mijn tv-icoon natuurlijk. Hoor je dat vaak, dat mensen ja. zeggen? Ja, en dan kan ik niks anders dan een beetje lachen. Ja, wat moet ik daar nou mee? Ik bedoel, ik vind het enig als jullie me uh, herinneren... en uh, als je daar prettige herinneringen aan hebt... En uh, dan gaan we over tot de orde van de dag. Ja, ik weet verder ook niet wat ik daarop moet zeggen. Nee. Zeg maar, de, uh, de, de orde van de dag was de laatste dagen natuurlijk... toch wel een drukke orde, neem ik aan... met al dat gedoe rond 60 jaar televisie. Ik heb het me niet gerealiseerd. Maar dat kwam ook vooral dat 60 jaar televisie in dat boek van mij... van Mies, 60 jaar televisie, Omzien in Verbijstering. Nou, die verbijstering heb ik de afgelopen twee weken wel gevoeld. Want ik zeesde van de ene interview-sessie naar de andere... En uh, dat waren lange dagen, hoor. Ja, maar je kunt het nog wel een keertje opbrengen om oh, natuurlijk, uh, all uit te gaan. Er is verder niks bij mij aan de hand, behalve Delukkig. dat ik ontzettend hoest en proest. Maar dat is er altijd bij mij. Als ik het druk heb gehad, dan ga ik uh, verkouden worden. Ja. Zeg maar, hoe is het om uh, een biografie te zien over jezelf? 60 jaar televisie, geschreven door Jan Juffermans. Ja, dat is inderdaad, uh, zoals de uh, ondertitel al luidt, behoorlijk verbijsterend. Want Jan wou niet dat ik uh, me met iets bemoeide. Dus die is achter elkaar... Uh, dat boek gaan schrijven. En toen het klaar was, heeft dit me gebracht. En een paar weken later was hij dood. Dat was heel verdrietig allemaal. Maar ik, uh, ik heb het dus gelezen. En ik wist niet wat ik las, moet ik eerlijk zeggen. Zoveel. <laughs> hij is geen programma vergeten. Ik wel. En ja, het is een, een overzicht van uh, televisie. De hele geschiedenis van de Nederlandse televisie. met mijn rol daarin. Nou, rol, rolletje. Want er is heel veel, nou, er is heel veel gebeurd, kom op. En daar speel ik dus ook een rol in, zo nu en dan. En uh, dat heeft hij belicht. Maar hij heeft dat kunnen belichten, uh, neem ik aan. Aan de hand van ongelooflijk veel archiefmateriaal. Want je bent blijkbaar erg, erg netjes geweest op wat er uh, aan papier uh, uh, huizenbouwman kwam binnenwaaien. Nou, vergeet het maar. ik... Uh, als wij iets krijgen wat we wonderlijk vinden of interessant of mooi... een mooie foto, de lelijke gooien we weg. Uh, maar de, de rotstukken, die bewaren we ook. En dat gooien we allemaal in dozen. En als een doos vol is, dan gaat hij naar de vliering. En dan pakken we een schone doos. En zo is dat al die jaren gegaan. En uh, nou, Jan heeft uh, ongeveer twaalf dozen gekregen... met de meest wonderlijke dingen erin... Er waren periodes dat ik eh, onder andere ziek was... en dacht, kom, ik ga daar eens enige ordening in aanbrengen. Maar eh, ja, hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft een, een werkstuk afgeleverd. Maar ja. wat opvalt, Mies, eh, tweede helft jaren zeventig... kwam er een boekje van en over jou uit. Mies, 25,5 jaar televisie, Omzien in Verbazing. Ja. Nu ligt er een boek dat zegt Omzien in Verbijstering. Ja. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Nou, veel, hè. Ik kan niet anders zeggen dan eh, Lieve, Mooie, Vrolijke Dingen ja Ik ben wel even ziek geweest en zo, maar dat, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk in zo'n overzicht. Maar met de televisie is natuurlijk waanzinnig veel gebeurd. De, de commerciële die erbij zijn gekomen, de kijkcijfers die nu werkelijk de belangrijkste factor zijn... voor het slagen en het voortzetten van een uitzending in reeks. Uh, heel veel nieuwe gezichten, oude vertrouwde, meestal vrienden van ons... die van het scherm verdwenen zijn en waarvan de meesten ook overleden zijn... Uh, ja, en wat de televisie betreft, er zijn nu zo waanzinnig veel kanalen... dat ik niet begrijp dat er mensen nog zijn dat er ka die kankeren en zeggen... nou, er is niks op de televisie, want je wordt er knettergek van. Als ik uh, soms uh, even een uurtje zin heb, dan begin ik bij één... en dan eindig ik ergens bij vijfhonderd zoveel. Nou, en wat je dan allemaal tegenkomt, dat is... Vulles, of fantastisch, of best aardig, of kijk nou toch weer... Er is genoeg als je maar even gaat zoeken. Ja. Trouwens, dat is er al op de Nederlandse zenders, vind ik hoor. Bij de publieke vooral, daar, daar vind ik echt uh, de mooiste programma's. Je kan toch niet uren achter elkaar kijken, lijkt mij. Misschien is het uh, op dit moment uh, wel goed om ook Leen Timp... in het gesprek te betrekken, echtgenoot. Misschien werd u vroeg wel meneer Bouwman genoemd. Dat weet ik niet hoe dat zat bij u. Ja, dat gebeurde nog. Echt waar? Ja. Zij dat zelfs Mies met, met de echtgenoot? Ja, nou ja, dat, als ik open deed bijvoorbeeld, dan dacht meneer Bouwman. Ja. Is uw vrouw thuis? <laughs> ging dan. Maar we zeggen uh, gewoon uw eigen naam, meneer Timp. Um, kijkt u uh, vandaag de dag, want u hebt een leven lang televisieregie gedaan... nog altijd met het oog van de regisseur... naar al die programma's waar Mies het net over heeft, al die 500 kanalen? Ja, heel veel. Je, je kent de moeilijkheden... En je herkent de moeilijkheden waar je zelf mis zat. en waar je uitkwam of niet uitkwam. En dat is, een, dat is heel boeiend. Er zijn uh, op het punt van de mogelijkheden om tot een resultaat te komen... zulke grote veranderingen. Het aantal camera's. Wij deden alles met uh, drie camera's, waarvan er één... Uh, uh, eigenlijk vaststond op de titel. en de rest van het programma moest doen. Maar nu uh, vindt de regisseur het niet erg. met 13 camera's te gaan beginnen. Uh, uh, denkt u ook al eens. had ik die mogelijkheden toen maar gehad? Nee, nee we hebben, we hebben, uh, al die mogelijkheden die er toen waren. die hebben we zelf moeten uitvinden. En daar hebben we gebruik van gemaakt. tot uh, de techniek ophield. Is dat, is dat bij jou ook zo gegaan, Mies? Dat je dacht. nou ja, ik doe het maar zoals ik denk dat ik het moet doen. want ik heb helemaal geen referentiekader. Zo heb ik het altijd gedaan, ja. En als ik morgen een programma zou doen, wat niet gebeurt, hoor... maar dan zou ik precies hetzelfde uh, uh, aan de gang gaan. Iets wat je zelf denkt te kunnen, daar moeten ze zich niet allemaal mee gaan bemoeien. Want dan wordt het niks, dan krijg je een eenheidsworst van presentatoren of, of programmamakers. Nee, iedereen moet doen waar hij in gelooft. Maar dat is tegenwoordig een beetje moeilijk, denk ik. In welk opzicht? Ik noem dan nou maar John de Mol. Fantastisch, dat meen ik echt. Daar heb ik zo'n bewondering voor. Maar het zijn zijn programma's. Je proeft, je ruikt zijn aanwezigheid uh, boven alles en iedereen. Hij heeft het laatste alles te zeggen. Hij heeft vanaf het begin alles te zeggen. En uh, ja, dat, dat ken ik helemaal niet. De heren om mij heen, die, uh, ja, die deden wat ik dacht dat wel leuk was... Behalve de regisseur. Maar de regisseur bestaat tegenwoordig ook nauwelijks meer. Dus ik, ik, ik zou niet weten hoe dat moest hoor, tegenwoordig televisie maken. En ik vind het ook niet erg, dus dat ik het niet meer doe. <laughs> nee, maar zij, zij waren er wel mensen die uh, vroeger tegen je zeiden. Uh, Mies, uh, doe het eens zus of doe het eens zo? Kreeg je, nou, je wel raad? Nou, nee, van de regisseur. En dat was dus meestal mijn man. En dat was prettig. En uh, ja, daar, daar, daar ging je mee, s ochtends na de uitzending. En na de uitzending ging je weer met hem naar huis. Heerlijk. Dat wens ik iedereen toe. Ja, maar dat, dan hebben jullie misschien ook wel de unieke combinatie gehad... dat het allemaal goed liep. Want het kan ook maar zo zijn dat het tot een echte ruzie op de werkvloer leidt. Het zou kunnen. <laughs> maar ik heb daar geen ervaring mee. Nee. Herinner jij jezelf nog het, het allereerste moment dat je op televisie kwam? Want je hebt zoveel gedaan inmiddels. Als omroepster. Ja, bijvoorbeeld. Op, op oktober. 16 oktober... Want dat was de eerste uitzending van de KRO. Iedereen had een uitzending, een, één uitzending in de veertien dagen. En de KRO was dus uh, toen aan de beurt. Nou, en toen was ik dus omroepster. En niemand wist hoe het moest. Dus uh, je ging je eigen teksten maken. Daar lag je s'nachts nog in je bed uh, over na te denken. Je trok aan wat je dacht dat, dat je maar aan moest trekken. Ze zeiden liefst streepjes of noppen. Want daar konden ze de camera lekker scherp op stellen. Nou, en dan werd je ergens neergezet... En dan kreeg je een seintje. Dan zei je wat. En dan was het afgelopen. En dan keek je in een hoekje van de studio... want dat was zo klein, dat studio Irene. Keek je naar wat er dan uitgezonden werd met grote rode konen. En dan, dan kreeg je weer een seintje dat je het volgende aan moest kondigen. Nou, dat deed je dan zonder autocue uiteraard. We wist niet wat het was. Het was zo'n avontuur. En zo leuk, met zulke bijzondere mensen om je heen... Ik, ik moet je echt zeggen dat als mensen jaloers op me zijn... dan begrijp ik dat best. En ze lachten, ze lachten daarbij. Hoe ben, je, uh, hoe ben je op die televisie terechtgekomen? Hoe ging dat? Door mijn vader, die net zoals ik nergens nee op kan zeggen. En die zat als onder andere in het bestuur van de KRO. Ik zie ze gewoon zitten, al die heren, in de keurige pakken met een vest aan... En er komt ook nog televisie. Ja, daar hadden ze dus twee mensen van Philips, bij de Carole, twee mensen van Philips aangetrokken, heren, die de afdeling zouden leiden. En dan moest er nog een omroepster komen. Nou, was er nog iemand aan de grote bestuurstafel die een dochter had of een nichtje, wat uh, aardig kon omroepen? En mijn vader zei, is dat niks voor jou? Nou, ik wist ook niet wat het was, maar het klonk zo avontuurlijk en zo iets wat nog nooit iemand had gedaan. Nou, dat leek me wel wat. En toen Erik de Vries, de grote pionier van de televisie... die zat naast al die mensen bij die omroepen om ze te begeleiden. En die was dus ook bij de test en die riep, die is het. Nou, en toen, toen was ik het dus. En zo is het begonnen. Maar uh, die misje bouwman, uh, de, die vertederende manier waarop uh, gesproken werd... werd uiteindelijk mis en iedereen wist over wie het ging. Ja. Dat had je nooit kunnen voorzien natuurlijk nee. toen, hè? dat... Ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik nog. Hè? Ik, als, als je Mies zegt, geloof ik dat de meeste Nederlanders wel aan mij denken. Ook de jongeren. Want dat vind ik heel wonderlijk. Maar dat komt misschien doordat er toch... zeker nu op het ogenblik zoveel oude stukjes worden uitgezonden. Maar dat gaat toch door de jaren heen wel. Een, een van de acht fragment of een mise en scène of noem maar op. En uh, ja, die, die jongerenkijkers kennen me ook. En dat uh, is ontzettend leuk. Op straat, hoi. Ja, hoi. En dan loop je weer door en ze lachen. Prettig. Welkom op de perstribune van Max, elke zondagmiddag tussen 12 en 2, op Radio 1. En straks, straks meer Mies en uh, Leen Timp. Nu aandacht voor een evenement dat in het Instituut voor Beeld en Geluid aan de gang is. BNN en 3FM proberen het wereldrecord televisiekijken te verbreken. Ik ga daarover praten met BNN-presentator Patrick Lodiers. Patrick, goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Patrick, uh, hoe lang zijn de kandidaten al in de weer met kijken? 77 uur, 24 minuten en 9 seconden. Kijk dan. Ik kan de klok hier zien. Ik ben hier in beeld en geluid. En ja, de, de, de kijkers of de, de kandidaten er zijn er nu nog maar 9 over. Er zijn net weer twee mensen afgevallen. Die kijken angstvallig naar tv, maar ook af en toe nu met een schuin oog naar de klok. Want ja, nog minder dan 10 uur te gaan en dan gaan we dat record verbreken. En dan, dan moet je er in ieder geval dus één overhouden die, die de ogen open kan houden. Ja, precies. Dus maar hoe meer het er zijn, hoe meer helden we hebben. Want het is echt een uh, ja het is echt een marathon. Het is, is echt uh, ongelooflijk. Sommigen ja. zitten er nog fris bij, maar anderen zijn echt uh, als uh, zombies nu naar tv aan het kijken. Ja. Dus. Nemen ze nog wel, denk je, in zich op wat ze aan het kijken zijn? Uh, het is heel moeilijk. Ik vroeg net van, goh, wat hebben jullie uh, een uur geleden gezien? En uh, toen uh, nou, ja. ah, dat weten ze helemaal niet. Ze zien nog bewegende beelden geloof ik. Ja, want uh, kun, je, uh, kun je ons vertellen waar ze nu naar kijken toevallig? Uh, ze kijken naar een oud BNM-programma Crazy Aviate, kijken ze. Goed. Uh, 55 kandidaten uh, stonden aan de start, hè, begrijp ik. Precies. Goed. En, en, en wat moeten die al die, al die uren uh, zo al zien? Wat, uh, wat staat er op hun programma? Of oh, is het een kwestie je... van alleen maar kijken? Ze we, ze, het is voor ze vooral kijken, maar ja, wij kunnen hier putten in uh, beeld en geluid uit het rijke archief van 60 jaar televisie. Dus dat gaat uh, van uh, Tettebraak tot de hele finale van uh, EK 88. Uh, daar hebben ze terug gezien. Dus uh, ja, ze hebben, als ze goed hebben opgelet en uh, nog niet moe waren, hebben ze echt uh, veel gezien van onze uh, uh. Ja. En uh, is het uh, voor al die mensen uh, nieuw wat ze te zien krijgen? Ik bedoel, qua leeftijd opbouw, wat zit er? Uh, dit zijn meestal jonge mensen. Het zijn ongeveer, uh, Volgens mij is de oudste ongeveer uh, 33 die er nou nog zit. Kijk, dus die kun je dus, heel uh, erg dus, dus Tette Braak was uh, echt nieuw voor. <laughs> Tette, Braak, Tette Braak, wie was dat? Wat doet die man raar met die stokken die alsmaar uit de lucht vallen? <laughs> Hoe houden ze zichzelf wakker, Patrick? Uh, er wordt uh, best veel koffie gedronken. Af en toe uh, neemt iemand dus een Red Bulletje. En uh, ja, nu is het gewoon een kwestie van doorzetten. En ze krijgen s ochtends uh, een beetje ochtendgymastiek, dus dat pept ze op. Uh, zelfs Emiel Ratelband is gisteren even langsgekomen, want ja, moest even iets gebeuren. Dus uh, nee, we proberen ze daar ook doorheen te slepen, want het is, uh, ja, het, het is, het is soms een slagveld. Zeker dat zal niet, ja. Want uh, ze zitten, hoe, hoe zitten ze de, daar nu bij? Zitten ze in een aparte ruimte? Uh, Geef eens een beeld van beeld en geluid. Nou, beeld en geluid, dat staat uh, ja, aan, uh, aan de kop van het Mediapark hier in Hilversum. Het is een heel mooi gebouw. En uh, daar uh, in de kelder ligt het archief. Echt onwaarschijnlijk veel archief. En er zijn ook allemaal hokjes. En in die hokjes zitten ze. Voor een tv allemaal. In een lekkere, luie stoel. Dus als je binnenkomt of eigenlijk sta. Je kan ook voor de glazen pui staan. En dan zie je ze al zitten. En iedereen is van harte welkom om ze ja, te bekijken. Aan te moedigen. Uh, ze kunnen wel wat support gebruiken zo in de laatste tien uur. Dus ik roep iedereen op om naar beeld en geluid te komen. En vanavond ontknopen op televisie? Ja, wij beginnen om half acht op uh, Nederland 3. Uh, met Gerard Ekdom die allemaal mooie fragmenten meeneemt die hij graag wil zien. En dan uh, gaan we richting tien uh, uur s'avonds en dan uh, gaan we dat record uh, verbreken hopelijk. Ik hoop het voor jullie. Dankjewel Patrick. En uh, veel sterkte daar met, uh, met het nat houden van de nu nog negen kijkers. Oké, okay, dankjewel. Tot Patrick Lodiers van de BNN. Terug naar Elst, naar het huis van uh, Miss Bouwman en haar echtgenoot uh, Leen Timp. Waar ik dus uh, gisteren een gesprek onder andere met de first lady van de Nederlandse televisie opnam. Vraag 1 stelde je aan Johan Cruijff. Wij willen zo graag jou wat beter leren kennen nog. En daar wou ik zo graag eens weten van je. Vraag 1. Wat doe je van nu tot woensdag? Een agendatechnische vraag, uh, mis. Hoe ziet het leven van Mies Bouwman er tegenwoordig uit? Nou, die weken zijn onvergelijkbaar. Dus de afgelopen weken, dat uh, het is onvergelijkbaar met de komende, hoop ik. En dan heb ik uh, morgen helemaal niks... En dan komt er iemand uh, uh, over een boerderij voor gehandicapten die ik ga openen. En dan uh, komt er nog iemand uh, van de bank, geloof ik. Daar zal ik dan bij zitten, want ik snap dat nooit met geld. Maar ik vind het altijd interessant om te horen. En dan is dat deze week. Die is heerlijk. En dat hebben we ook zo gepland. Want na al die gekte is het prettig om weer eens naar buiten te kunnen en uit te ademen. Vraag 2 sluit daarop aan. Die stelde je destijds aan de toen al zeer oude oud-premier Willem Drees. Is er sinds uw pensionering voor u een, een, een nieuw belangwekkend leven opengegaan... waar u eerst geen weet van had? Heeft u kennis gemaakt met zaken die u volkomen vreemd waren... eigenlijk door uw drukke werkzaamheden? Wat is er veranderd sinds de pensionering? Nou, niet veel. Ik, ik heb de wereld altijd uh, geprobeerd in zijn totaliteit op te slokken. Dus er zijn geen, geen richtingen die ik opeens ontdekt heb... Je zou hooguit kunnen zeggen dat er heel veel lekkere, lege dagen tussen zitten... maar die worden dan weer gevuld met kinderen, kleinkinderen, vrienden... rommelen in huis, rommelen in de tuin. Nee, er, er is nooit één moment dat ik me verveel. Ik zou dat wel eens willen meemaken, maar ik ken het niet. Vraag drie eh, was een vraag destijds voor, ik meen, Connie Stewart. Heeft u in uw leven ooit voor of tegen iets gedemonstreerd? En waar ben je ooit de barricade voor opgegaan? Nee, echt uh, met een spandoek in mijn hand heb ik nooit gelopen. Ik, uh, ik heb me wel eens geschaard uh, met een handtekening. Ja, ik ben ook nog wel eens bij een vergadering van uh, uh, de rode vrouwen geweest, geloof ik. Maar dat was uh, toch niet zo'n succes, hoor. Want ik luisterde daarna met stijgende verbazing. Ik vond allemaal wel dat ze gelijk hadden, maar... Het was zo fanatiek en daar, daar, daar was ik niet zo voor in. Maar als je zegt, heb je ooit eh, iets aangehangen waarvan je vindt dat het moest gebeuren of dat het een goede zaak was en waar jouw stem misschien iets toe kon bijdragen? Nou, dan heb ik dat bijvoorbeeld eh, nog niet zo lang geleden gedaan met de stichting uit vrije wil. Een stichting dus die wil dat mensen die vinden dat hun leven. Eh, over is, dat, dat ze hun plicht hebben gedaan. We hebben het niet over 25, maar dan hebben we het over oudere mensen... 65, 70 en ouder. En die zeggen het is op, het is af. En die graag daar een eind aan willen maken. Nou, dat kan helemaal nog niet, als je niet ziek bent. Maar als je dat denkt... Nou, daar, dat, dat vind ik een uh, goed initiatief. Dus daar uh, heb ik mijn handtekening aan gegeven en ook mijn steun. Is dat iets wat je ook voor jezelf zou wensen? Nee, dat, uh, dat kan ik me niet voorstellen. Dat ik denk, mijn, mijn leven is uh, op, ik heb niks meer te doen... ik heb geen functie meer, ik betekent niks meer voor mensen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik weet wel dat het er is. En ik uh, ken zelfs wel mensen die ook zo denken... En die probeer je dan op te kikkeren, maar dat vind ik dan ook eigenlijk zo potsierlijk. Want wij, wij bemoeien je mee als iemand gewoon op een gegeven moment zegt... het is af, ik, ik mooi geweest, prima, maar nu wil ik gaan. Nou, laat ze dan gaan. En, en meneer Tim, mag ik dat ook aan u vragen? Hella Haas is net overleden en zij sprak over de vierde levensfase. Hè? U bent al over de negentig. Is dat iets wat je realiseert? Jazeker. Ja, ik realiseer het me vooral als er aan de deur iemand komt... om een bijdrage voor een oude vandaag het tochtje. En dan, dan, moet, dan moet ik daar dus iets aan bijdragen. Dat gaat dan allemaal over mensen van 65 ja. of 70. En daar ga ik niet mee. En waarom niet? Wat moet ik aan godsnaam tussen al die jonge mensen? <laughs> nee hoor. Nee. Ik ben net als, uh, wat dat betreft, net als Mies. Ik geen seconde ooit. Wat heerlijk. Ja. En zo meer Leentimp en Mies Bouwman. En hij is weer uh, voor ons op pad. Uiteraard op zondag. Zul van der Wart, Vliegende Kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende, de vliegende Kiep. Nee. Wij uh, kijken naar de beelden van uh, gisteravond. Uh, onze video Erwin... Uh, hij heeft een aantal beelden eruit gehaald. En die uh, ga ik selecteren en aan de jongens laten zien zometeen. Dit is Rob Maas, assistent trainer bij RKC. Uh, gisteravond uh, 3-0 verloren bij uh, FC Utrecht. Terwijl het eigenlijk heel erg goed gaat. En van tevoren zei je ook, ja, we zitten eigenlijk in een diepe put. Want het is zo zonde dat, uh, dat we verloren hebben. Maar dat geeft ook aan, wat voor niveau jullie hebben Ruud Brood, uh, trainer bij RKC? Ja, de laatste wedstrijden wel. En dan, uh, ja, terwijl we die beelden weer terugkijken, zie je... Eigenlijk dat, het, uh, dat er meer in had gezeten. En dan uh, hebben we ons niveau niet gehaald. Waar selecteren jullie die beelden op? Waar kijk je daarnaar? Nou, in eerste instantie onze afspraken. De manier van spelen zoals wij dat graag willen. En dan heeft natuurlijk uh, de tegenstander invloed. Dan kijk je dus uh, ook naar de uitvoering. Want dat is het allerbelangrijkste. En daar selecteert uh, Erwin, uh, werd net al gezegd, en Rob uh, de Belden voor. Waardoor je die spelers nog bewuster maakt uh, uh, met het feit hoe wij het graag willen zien. En zo meteen, net waren die jongens aan het lunchen. Ga je het met hen apart doornemen of klassikaal, zoals dat heet? Ja, we nemen het. Uh, we hebben de nabespreking en daar zit dus ook de beeldanalyse bij. En uh, ja, van de week hebben we natuurlijk ook wel individueel uh, beelden geselecteerd. En daar is Roy Hendricks uh, gaat op vaak zitten met die jongens. Uh, Want anders krijg je bijvoorbeeld een compilatie van heel veel beelden. Wij willen puur sect uh, ja, uh, wat prioriteit is en wat echt opvalt. Dus het uh, is belangrijk dat ze dat nu meekrijgen. Merk je dat het werkt bij die jongens? Dat ze minder snel zo'n zelfde fout maken? Ja, aflopen wedstrijden wel. Maar ja, gisteren hebben we 3-0 verloren. En dan zou je zeggen, ja, dan hebben we dat niet uh, goed uitgevoerd. Want die ruimte lag er wel. Ik vond ons erg slordig. Maar je merkt wel dat ze er, er heel uh, bewuster van worden. Maar goed, het zijn jonge jongens. En dan uh, ja, trachten ze wel uh, dat zo goed mogelijk uit, uh, uit te voeren. Maar uh, dat uh, is niet altijd uh, aan de orde. Je ziet steeds meer clubs die dit hebben. Eigenlijk alle clubs al. En steeds verschillende systemen ook. Maar kan een, kan een coach eigenlijk niet meer zonder deze beelden? Ik denk, ik denk het niet, want je wil je zo goed mogelijk voorbereiden. We zaten net ook te kijken naar een voorbereiding van een wedstrijd. Een collega-coach zei hetzelfde. De afgelopen wedstrijden maken ze een compilatie van de tegenstander. Wil je jonge spelers nog bewuster maken, maar ook een team goed voorbereiden... dan zijn dit soort materiaal, hè, hulpmiddelen, daar ben je niet afhankelijk van... maar dat helpt wel enorm mee, want dat is visueel... en dat maakt het altijd nog duidelijker dan dat je het gaat vertellen. Is er één fout die zo vaak gemaakt wordt dat je daar constant op moet hameren dat je zegt van dit moet er heel snel uit? Is er iets wat jij de laatste wedstrijd hebt gezien of zeg je van het zijn telkens verschillende fouten? Ja, gisteren waren het uh, vond ik persoonlijke fouten. Uh, Straf op het wegglijden. Maar uh, ja, je kijkt naar de manier van spelen. En dan uh, willen we graag uh, vanuit het middenveld een vrije man uh, zoeken. En dat de spitsen, wat, wat, uh, wat, wat dominante vragen noem ik dat, agressieve vragen, wat vast te worden. Dat zijn wel uh, zaken die uh, steeds uh, aan bod komen en uh, daar hameren we er steeds op. Dankjewel. het tweede gedeelte van het programma waar Henk de Kater gast is, gaan we verder praten. Want je was assistent in die tijd hè, bij hem. Uh, nou, ik, laat ik zo zeggen, Ton Lokker was assistent en Nico Verzochel en ik maakte ook wel deel uit van zijn staf. Want anders ga ik mezelf iets naar voren doen, maar ik heb enorm veel geleerd van deze man, ja. Aan het klant in horen, dank je wel. benieuwd wat hij geleerd heeft. Gaan we zo vragen. Dank je wel, Jules. Dank je wel, Ruud Brood. Koploper AZ meldt zich in Venlo bij de nummer voorlaatst. En die houdt kamp. Ja, dat waren ze vorig jaar ook. VVV uit Venlo eh, voorlaatst aan het eind van de competitie moesten na competitie spelen. Dat willen ze graag ontlopen. Eh, het staat 0-0 overigens na een minuut of vier spelen in deze wedstrijd. Vijf om precies te zijn. Nu één kans al gezien. Na een paar seconden Roy Berens voor AZ kreeg een uh, aardige actie. Uh, of maakt een aardige actie en schoot de bal voorlangs bij keeper Wilco de Vocht. Die acht jaar geleden zijn laatste eredivisiewedstrijd uh, kiepte. Uh, als uh, uh, zeg maar keeper in het doel. Wel veel op de bank gezeten, her en der. En overigens was hij laatste keer acht jaar geleden bij RKC uit Waalwijk. Waar we zojuist de trainer van aan het woord hoorden. 0-0 de stand na 5,5 minuten spelen bij VVV AZ. Een vrije trap voor VVV. Uh, voor AZ en een uh, uitbrander voor Uchebo de spits van VVV 0-0. Terug, terug naar Zonnig Elst in de Betuwe. Gistermiddag aan de keukentafel bij Miss Bouwman en Leen Timp... met op tafel de tien vragen aan bekende Nederlanders... maar nu die tien vragen voor Miss zelf. We zijn bij vraag 4 gebleven. Toon Helmans gaat het over. Wat leest u in een krant wel... En wat niet of nooit. De krant, welke stukken in de krant vragen aandacht? Valt het oog op? En wat sla je echt over? Nou, de financiële rubrieken sla ik meestal over. Hoewel ik nu wel even zo nu en dan een kop zie waarvan ik denk: gaat het werkelijk zo slecht? <lacht> nou, dan begin ik aan een artikel, maar ik haak af omdat het me werkelijk boven mijn pet gaat. En ik heb al aan hele bekwame mensen. Gevraagd, leg me nou toch eens uit waar al dat geld dan is. Want iedereen heeft schuld, maar dan moet dan toch ergens dat geld zijn. Niemand kan het me goed uitleggen... zodat ik met mijn beperkte verstand dat ook kan uh, snappen. Nou, dat, dat lees ik dan even. Maar ik lees de voorpagina. En uh, dat gaat soms door op binnenpagina's. Ik lees uh, sommige recensies... Uh, ik lees sommige artikelen, ja, de kranten worden steeds dikker. Uh, en, en er staat steeds meer in. We hebben er twee. Nou, uh, het is al half twaalf voordat ik ze uit heb, bij wijze van spreken. Dus zover ga ik niet. Nee, dat, dat is het ongeveer. De volgende vraag, we zijn inmiddels bij vraag vijf... die uh, was destijds uh, bestemd voor Godfried Bomans. Noem eens een paar fouten van het Nederlandse volk. De vraag is dan, aan welke eigenschappen van de Nederlanders stoor je je... Dat is nou weer zo'n vraag. Die heb ik echt gesteld. En iemand heeft daar antwoord op gegeven. Ik stoor me eigenlijk totaal niet aan mensen. Ik, ik bedoel, ja, opdringerigheid. Maar dat is niet een, iets van het Nederlandse volk. Dat zijn een aantal individuen die me dan behoorlijk uh, irriteren. Dus dan loop ik snel door. Of ik zeg, dank u wel en doe de deur dicht opdringerige mensen vind ik vervelend. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat in het vak wat we hebben uitgeoefend... je soms ook wel opdringerig was... omdat je iemand graag in je programma wilde hebben. Ja. Maar ja, dat is het. Mensen zonder humor vind ik behoorlijk vervelend. Erg vervelend. Die zichzelf geweldig vinden. Dat soort mensen vind ik ook vervelend. Maar dat zijn allemaal mensen. En dat is niet het Nederlandse volk... En het Nederlandse volk vind ik een fantastisch volk. Ja, het kon zijn, uh, maar dat, dat is mijn ja. invulling van zo'n vraag. Dat je, je hebt meegewerkt aan Zo Is Het toevallig ook nog ja. eens een keer. in ja. De jaren zestig. Ja. Baanbrekend. En we keken toch met een andere blik naar de wereld die jullie voor ons uh, neerzetten. Ja. Uh, en de wereld ging ook open voor ons. Uh -huh. En nu in Nederland gaan er toch ook heel veel vensters dicht. We zijn een beetje, lijkt het in onszelf, opgesloten geraakt. Dat... Mopperaars misschien? Nou, dat deden we toen toch ook wel. Ja, kijk, weet je... Dat is net als met rampen. Hè? Zet de televisie aan en driekwart van het nieuws behelst rampen. Dan denk ik, jongens, jongens. Zou ik zou, als ik daar bij het journaal zat, toch denken: moet dit erin? Zijn er nog andere berichten die iets positiever zijn? Maar ja, ik ben net, geloof ik, uitgeroepen tot de meest positieve vrouw van het land. Ik weet niet door wie. Ik heb er nooit een officieel bericht van gekomen. Ja, maar ik, het, het is te gek wat je aan, ja. aan ellende ziet. wat er natuurlijk altijd was. Maar door de televisie wordt het zo uitvergroot... Mag ik, mag ik dan de echtgenoot vragen aan ja? Deen Timp? Uh, die positieve uitschaling die Mies dus blijkbaar uh, heeft voor Nederland. Herkent u dat? Uh, is dat ook echt Mies? Is ze ja, ja, zo? Ja. Andere mensen zeggen het ligt in de stem. Televisie is geluid, zeggen wij ook altijd. Nou, Het is zo dat de mensen die toch uh, het maken op televisie... onder andere een prettig stemgeluid hebben. Het is meer dan een beeldig uiterlijk en, en prachtige kleren en een halde programma Nee, de, als je wil overleven in televisie... denk ik dat er toch andere dingen nodig zijn. Wat is per se nodig volgens de grote mevrouw van 60 jaar televisie? Nou, jezelf blijven. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk in een toch een beetje flauwekulwereld. Ik heb het nu over de, de, de, de showbusiness, hè, zoals dat heet. En ik noem dat dan altijd flauwekulwereld. Als je niet jezelf blijft, dan ga je eraan, hoor. Echt waar, dat, dat doorzien ze thuis. We zijn uh, wel nuchter, hoor. In, in het diepste van onze ziel zijn we nuchter. We kunnen wel, al die kinderen kunnen wel met horror... erbuiten staan te wachten op welke ster dan ook. Maar dat is een andere wereld. Dat, dat is bij hun leeftijd en bij, bij euforie voor, voor een zanger of een wat dan ook. Maar nee, dit, uh, we zijn nuchter. Vraag 6 was een vraag voor de acteur Co van Dijk. Wie vindt u, vraag zes is dit al, in de politiek de boeiendste man en waarom? Je voelt hem aankomen. Welke man of vrouw uh, zou je vandaag de dag uh, noemen in dat opzicht... in een op opvallende rol, boeiend? Het is dun gezaaid, hoor, op het ogenblik. Ja, ik kom nog uit de tijd van de nuil en van die mannen... die iets zeiden en daar werd naar geluisterd. En, en die keken je ook aan en die hadden een stemgeluid... waar niet omheen te komen was... En die wisten ook wat ze zeiden. Die, die waren niet direct op populariteit uit. En nu, ja, ik, ik ben een, een fan van uh, Cohen. Omdat ik vind dat hij daar iets van heeft. En hij, hij moet het misschien nog iets beter overbrengen. Daar werkt hij hard aan. Maar wat is. De trucendoos is hem ook vreemd. En daarom mag ik hem zo graag. En de, de, de nieuwkomer vind ik toch echt pertold. En Roemer uh, vind ik ook niet slecht. En uh, wie hebben we nog meer? Ja, dat zie je, daar begint het ja, al. Ja, je hebt Stef Blok van de VVD. Maar ja, die opereert natuurlijk zo in de schaduw van de premier. Dat niet. Ja, oh, of of die, uh, Van Haarsma Buma van het CDA. Nou, ik licht er niet van wakker, hoor. Het spijt me erg. V ontzettende vriendelijke heren. Bekwaam, zou Wim Kan zeggen. Maar uh, ze staan niet op mijn netvlies. Vraag 7. Uh, dat was een vraagje voor monsieur Beckers. Prinses uh, Beatrix is begeleid door majoor Boshart. Uh, ja. Is een keer incognito door Amsterdam gegaan. Uh, verlangt u daar ook wel eens naar? Verlang je daar zelf ook, ook naar, incognito zijn? Nee, in Elst, waar, ik nu al, uh, waar wij nu al 18 jaar wonen... daar kijkt niemand ervan op als ik gauw even de C1000 inren... of uh, naar de Bloemenman ga. Amsterdam, daar lopen zoveel uh, beroemde mensen rond. Daar, daar staat het verkeer niet stil, hoor. En er was natuurlijk wel een tijd dat dat uh, anders was. En daar werd ik behoorlijk uh, zenuwachtig van want ja dan ben ik dus ook echt een Hollander. Zeg dus kom op jongens, doe normaal. Hallo, even dag en doorlopen. Dat is natuurlijk de truc. Hè? Je moet niet blijven staan, want dan kom je nooit meer weg. Je moet gewoon rustig doorlopen, lachen. Nou, dan wachten tot de volgende er weer aankomt. Nee, ik, ik heb er nooit zoveel last van gehad. Alleen op vakanties met de kinderen, dat is vervelend. Ik bedoel, zelf kon ik het best aan. Maar voor de kinderen is het natuurlijk niet leuk... als hun moeder continu uh, nageroepen wordt op een vrolijke manier. hoor. Maar... En of ach achterna gezeten in, in de dierentuin of in het warenhuis. Dus wat deden we dan met vakanties? Dan gingen we lekker ver weg waar weinig Nederlanders waren. En dan hadden we de heerlijkste tijd... Vraag 8, eh, miss was een vraag aan uh, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Smallenbroek. Hij heeft ooit gereden met een slok op. Hij heeft hem zijn baantje gekost. En uh, zo luidde die vraag. Hoe redt u dat nou, uh, excellentie? Want uh, ik heb wel eens gehoord, meneer Toxopé is die uh, hockeyt. Uh, excellentie Bogaars die zwemt veel. Doet u iets om in conditie te blijven? Een sportvraagje dus. Het is wel leuk dat er dit soort namen voorbij komen. Hè? Wie kent ze nog? Toxopeus, Gaert, ze allemaal ministers uit. Kabinetten Kwaai, denk ik. Lang geleden. Jeetje, je had de grote, de grote. Uh, maar de, de sportvraag, wat doe je om in uh, conditie te blijven? Ik denk daar helemaal niet over na. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik weinig zit. En dat is maar goed ook, want zo gauw als ik zit, val ik in slaap. Dus uh, ik ben bezig. Ik ren rond in dit huis, buiten. Ik spit, ik hark... Uh, dat is mijn sport. Ja, vroeger heb ik alles gedaan, maar zeer slecht. Maar met grote pret, moet ik zeggen. Wat bedoel je met zeer slecht? Ik heb bijvoorbeeld geen richtingsgevoel. Hè? Dus als ik hockeyde, dan was ik niet slecht in de eerste helft. Maar in de tweede helft ging ik dezelfde kant op. Dus ik ben nooit opgeklommen tot ongekende hoogte, nee. En deze vraag, die ging uh, naar monsieur Beckers. Is er iets wat u niet heeft en wat u dolgraag zou willen hebben? En dan moet je denken aan, nou ja, maar goed, materieel is er iets wat je, wat je zou willen hebben, geestelijk, je, iets anders. Een heel klein huisje aan het strand, dat ik als ik zo ochtends wakker word, meteen met mijn blote voeten op het strand kan lopen en naar de zee kan kijken en naar me horen. Dat vind ik ongeveer het allerheerlijkste aller wat er is. En dus is niet uit te leggen, maar als je het me vraagt, dat is het. Heel klein huisje, kamertje, hokje. De tiende laatste vraag stelde je in mise-en-scène aan Wim Zonneveld. Als je een nieuwe serie postzegels mocht ontwerpen... wie zou er dan opkomen en met welke waarde? Wie zou er op een postzegel kunnen, van wie jij zegt, is heel de moeite waard? Ik denk dat ik vind dat mijn man erop moet. Want als je me nou vraagt wie de aller, allerbelangrijkste in mijn leven is... en direct daarop volgen de kinderen, maar jullie vroegen niet een serie, hè. Dus er zit maar eentje dan wordt dat een hele dure postzegel met leentimp op de voorkant. Leentimp. Je zit erbij, je hoort het aan. Ja. Hij Zin weet het. niet wat hij hoort. <laughs> nou, wel, ik was er al een beetje bang voor. <laughs> nee, wij hebben het heel goed, maar omdat dan met een postzegel... en dan heel duur, wat ja. de postzegel? Ik hè? weet het niet. Nee. Ik ben daar allemaal nooit mee bezig. Maar hij vraagt, hoeveel moet hij dan kosten? Nou, ik vind de duurste in ieder geval. Ja, ja. Ja. Zo zie je dat. Je kunt elkaar altijd verrassen. En zo meer Mies en Leen Timp. 60 jaar televisie. Kom terug in Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Als u nu nog niet weet dat de tv vandaag 60 jaar bestaat... Ja, bleef de drang naar tv-nostalgie de afgelopen jaren nog beperkt... tot een reeks van tv-toppers of typisch jaren 90. Maar inmiddels zijn er toch echt wel een paar kijkers aan nostalgie-overdoses overleden, vermoed ik zo. Vooral bij de publieke omroep werden nu echt alle oude fragmenten van vroeger nog maar eens een keer herhaald. Enkel verpakt in een nieuwe wikkel. Philip Frerik spreekt met illustere gasten over 60 jaar televisie in vierkante ogen. De dag van de tv-kamer. Heb je dat gezien? Herinneringen aan 60 jaar televisie. Dit is vanuit beeld en geluid in Hilversum de avond met licht uit, spot aan. De kennisquiz over 60 jaar televisie, gespeeld door twee teams. Dit jaar bestaat in Nederland de televisie 60 jaar en daarom ga ik de komende weken praten met televisiehelden van toen. U wordt alleen al moe van zijn compilatie. Kijk, zo'n terugblikprogramma, dat is best leuk voor een half uurtje overdag. Maar de tros zette dat laatste programma wat u hoorde. Lang leven de tv op zaterdagavond half negen Nederland 1. Normaal mag er alleen de crème de la crème van de beeldbuis een opwachting maken. Dat zegt toch wel wat over de toestand waar de publieke omroep momenteel in zit, zou ik zo zeggen. En wie mag dit paradepaardje presenteren? Hier is uw gast hier. Nou, het zal nog wel even duren voordat Jan zo'n grote show goed zal kunnen dragen. Maar ik moet toegeven, hij groeide per uitzending in zijn rol als quizmaster. Maar om zo'n 25 jarige broekie dan nou gelijk een show over 60 jaar tv te geven... alhoewel, dat hield de amper 14-jarige omroep BNN ook niet tegen... om een duit in het navelstaarzakje te doen. En zijn weer terug bij Last Man Watching. 55 helden zijn nog altijd aan het proberen... het wereldrecord televisie kijken te verbreken. Ze dus moeten nog door tot zondagavond, 10 uur. Dus wij moeten ze wakker houden en dat doen wij met mooie fragmenten. En wij doen dat natuurlijk ook met muziek. Hier is de Hoeter Toeter Band, mensen! Ja, nou dan uh, hou je de deelnemers van die recordpoging wel wakker... maar niet de kijkers van dat programma. En kijken naar mensen die tv zitten te kijken... Ik heb zo vermoeden dat dit zendervullinkje de kanon van de 70 jaar tv niet zal halen. Alhoewel, als je ziet wat voor legendarische programma's de aanwezige BNN-sterren in Last Man Watching nog graag eens wilden terugzien. Want jij hebt ook iets aangevraagd, dat is namelijk uh, TMF top 5. Ja. Laten we eerst naar kijken. Graag. Nou ja, misschien is de gedachte van de makers, we duiken in de nostalgie van de jonge BNN-kijkertjes. Maar ja, dat kan het ook niet zijn, want even later... komt het complete oeuvre van tv-veteraan Dick Paschier voorbij. Kortom, vlees nog vis. Wie het Hilversumse in-crowd-feestje wilde ontwijken... kon natuurlijk zijn toevlucht nemen tot de reguliere actualiteitenprogramma's. Maar ook daar bleef de kijkers niets bespaard. We hebben deze week, dat kan u niet ontgaan zijn als u een aflevering heeft gezien. Deze week een uh, iets andere zepservice dan normaal. We behandelen per dag een decennium vanwege 60 jaar televisie. Het is een groot feest elke avond. En uh, vanavond is het decennium de jaren 80. Als u nu denkt dat u na vandaag af bent van die hele terugblikmanie, dan hebt u het mis. De publieke omroep gaat gewoon nog even door met oude series uitzenden. Morgen te beginnen met, jawel, 20 stokoude afleveringen van Lingo. Ik wens u nog heel veel kijkplezier. Kastje kijken met Ron Vergouwen. En nu weer Huizen Bouwman in Elst. Mies Bouwman, Mies. De, de vorige ronde met die, met die vragen... die sloten we af... Uh, met de postzegel voor, uh, voor je man, Leen Timp. Daar uitspreekt toch uit je antwoord dat hij de duurste poststel van het land uh, gaat worden... met gezicht daarop. Wat is zijn grote belang voor jou geweest in het zakelijke leven? Nou, het zakelijke leven. <lacht> het grote belang van Lene in mijn leven is dat ik hem ontmoet heb... en dat ik me geen dag kan voorstellen zonder hem. Hij is de vader van mijn kinderen. Hij drukt op de handrem als ik te ver doorschiet... Hij enthousiasmeert me als ik het niet zie zitten. Hij uh, is, is zorgzaam als ik wel wat zorg nodig heb. En hij heeft dezelfde smaak voor de meeste dingen die we uh, beleven. We, we hebben daar absoluut uh, geen discussies over. Politiek verschillen we wel. <lacht> Dat is het enige. He? Politiek verschillen we. Nou ja, ja. ja. Oh ja ik, uh, ik, ik voel me af, um, uh, Leen Timp is een belangrijke man op, op de televisievloer natuurlijk geweest... omdat hij als geen ander weet hoe die uh, sterren van het uh, televisiescherm uh, kan laten stralen. Hoe, hoe, de, hoe deed u dat? Rudy Karel die heeft dat mij geleerd. Die wou graag door mij geregisseerd worden. Dat zag ik niet zo zitten, want uh, het was iemand die niet tot mijn vrienden worden. Maar die heeft me toen, toen gezegd, joh, het is helemaal niet erg. Denk aan mij als aan een bal... Volg Bij Mies heb ik nooit te vinden. erg aan een bal gedacht, maar... Heb jij Jansen ook niet? Ja, ik heb heel, heel erg veel dingen gedaan van totaal andere gezichtspunten uit. Weet je waar het over gaat? En probeer je dat begrip wat jij hebt over de zaken... op een duidelijke manier helder over te brengen aan je publiek. Dat was in de beginjaren zo. Toen waren de problemen zo dat je alles met elkaar moest uitvinden... om tot een resultaat te komen. Dus je moest ook weten wat je wilde dat het resultaat was. Op het ga je, als je al regisseur wordt... ga je er alleen voor zorgen dat de, de, de zaken afgehandeld worden... dat iedereen op zijn plaats staat, dat het helder en duidelijk overkomt. Waar heel dik was erg veel aan markeerd op het vooral, in, uh, vooral op het gebied van de zang en de muziek. Bij mij is het altijd een zanger die uh, overstemd wordt door de achtergrondmuziek. En uh, waar niemand aanmerking op maakt. Maar het elke keer weer gebeurt als ik een liedje hoor ding op tv. Verstaken. <lacht> en, en dat ze ook uh, tegenwoordig gedwongen worden om van het nummer waar ze het meeste succes mee hebben... <lacht> maar anderhalve minuut uit te zenden. Maar mijn... anders gaan de mensen schakelen, hè? Ja, nou, ja. en dan schakelen ze maar, denk ik dan. Nou, en dan ja. denk ik, dan heb je dus de verkeerde regisseur. Want dat is nou net zijn taak, om te zorgen dat de mensen... die daar vanuit hun vak optreden, waar die mensen ook voor betaald worden... die moet je de gelegenheid geven om dat optimaal te doen. En niet beperkingen aanleggen. Maar is nog steeds volop optimistisch... Uh, in het leven van uh, de dag van vandaag ja. en van morgen. Ja. En bij de televisie uh, toch altijd nog het idee van... Uh, wat fijn dat ik al mee heb gedaan. Geweldig. Ja, je zou iedereen het willen toewensen om bij een gebeurtenis... bij een ontwikkeling van een, een nieuw medium zo betrokken te zijn... en die hele ontwikkeling mee te maken. Nou, dat heb ik mogen doen. En daar ben ik schijnbaar in gegroeid. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En... Dat, dat heb ik euh, nou, 60 jaar volgehouden. En nu is het mooi geweest. Dat wil zeggen, de laatste jaren heb ik ook niet zoveel meer gedaan. Maar ja, de verzoeken blijven nog steeds binnenkomen. En dan denk ik, nou nee, dat moeten we dus niet meer doen. Hè? Er zijn nou zoveel nieuwe meisjes en jongens. En die zitten te springen om wat dan ook. Laten zij het maar doen hoor. En ik kijk. Het is warm we vonden het een genoeg dat ze onze gast wilde zijn. VVV AZ, en die kan nog even. 0-0, 24 minuten gespeeld. Geen beste wedstrijd. AZ heeft de reis nog in de benen vanaf afgelopen vrijdag naar Oekraïne. Via Bulgarije terug. Ja, dan zegt dat ook genoeg. 0-0 de stand. Eén kleine kans voor Holmen. Het staat dus 0-0 in Venlo bij VVV AZ. En op de tribune zo dadelijk. Voetbalcoach Henk ten Katen. Tot zo. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie, vvv Ja, Laag, wordt deze gestopt, perfecte redding. Twente, Excelsior. Die heeft het publiek van Excelsior te vergeefs. Groningen, Ajax. Die zou kunnen gaan schieten, dat doet hij ook. noord Adel. Vanaf de aftrap en de goal. En om half vijf NEC-PSV. Oh, dat is een lekkere zeggen die zit erin. En ook hockey en basketbal. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud, ook bij jou in de buurt. Kijk op van de geschiedenis.nl. Niemand laat zijn rekening langer dan een week leggen, toch? Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van ggn. ggn mastering credit.